Het is heel wel te jong menaal.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 De NS is niet van plan loketpersoneel te ontslaan wanneer eind volgend jaar het papiertreinkaartje verdwijnt. Het bedrijf is van plan de werknemers in te zetten om treinreizigers informatie te geven over bijvoorbeeld vertragingen. Eind volgend jaar maakt het treinkaartje plaats voor de OV-chipkaart. Volgens de NS worden sinds de invoering van de OV-chipkaart op het spoor in oktober 2009 veel minder kaartjes aan de loketten gekocht. Daarom worden de meeste loketten gesloten. De Space Shuttle Endeavour heeft zijn allerlaatste missie voltooid. Het ruimteveer landde vijf over half negen Nederlandse tijd op het Kennedy Space Center in Florida. De zes bemanningsleden zijn in het internationale ruimtestation ISS geweest. Daar hebben ze onder meer een deeltjesdetector geïnstalleerd. deels in Nederland ontwikkelde apparaat gaat op zoek naar donkere materie en antimaterie.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 Het weer, veel zon, met in maart enkele stapelwolken en weinig wind. Het blijft droog en het wordt 16 graden op de wadden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 5 kilometer. Er is één rijstrook dicht voor de hulpdiensten. Namelijk een ongeluk gebeurt richting Amsterdam tussen knooppunt naar de berg en knooppunt diemen 6 kilometer. En daar is de linker rijstrook dicht.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 d F m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 Hope you'd see me. Ja,